Vader. Dag, kind. Zo, heeft Maarten al gezegd dat ik kom eten? Ja hoor. Goed, dan gaan we nu naar de kamer. Geef jij vader vast een bakje pinda's? Wilt u nog thee, vader? Ik wil natuurlijk nog thee. die kat daar in de stoel blijven liggen? Ja, ik haal hem er wel uit. Kom, Marie, ga jij maar even hier liggen. Je wilt toch wel pinda's? Natuurlijk wil ik pinda's. Hm. Ik heb nog een uh, stapeltje op servers voor je. En ik heb er ook een paar mooie circus bij gedaan. Dank je. Aradje. jij? in de kamer was, zou ik het niet durven, maar ik vind dat jij best mijn stoel moet. Hm? De is ook klaar. <tie> Kattenblot. Hoe kom je daar Een jongen op mijn bureau is daar penningmeester van. Ik had moeten zeggen, wij vinden het belangrijker dat er voor beesten gezorgd wordt die het slachtoffer zijn van rotzakken, dan dat er eindeloos geleuterd wordt over kinderen, over hun intelligente opmerkingen en hun zouteloze grapjes. Wat is dat voor een man? Het is wel een aardige man. Heeft hij geen kinderen? Nee, maar die heb ik ook niet. In een van die nummers staat er een goed stuk over het milieu. Ik zie het. Alsjeblieft. Wil jij ook een bol? Graag. Ja. Nou heeft ineens iedereen er de mond vol van. Maar tien jaar geleden, toen ik er voor de radio een keer aandacht aan besteed had, had er geen hond belangstelling voor. De enige reactie. Ik kwam van een secretaris van een chemische fabriek, en die vond dat ik het probleem wel erg eenzijdig behandeld heb. Nou, dat heeft hij geweten, hoor. Ik heb hem een brief geschreven waar de honden geen brood van is. Dit... Maar je hebt wel een Vapona-strip in je kamer? Ja, dat is wat anders. Nou, voor mij hindert het niet meer. Ik ben oud, en je weet, ik verlang er niet naar nou om nog ouder te worden. Maar u krijgt toch wel eens iemand op bezoek? Zelden. En als ze er zijn, zijn ze ook zo weer weg. Dus, dus daar zullen ze niks van overhouden. Hmm. Bij ons in de tuinen achter het bureau zit een bosuil. Kan je? Toch is het zo. De bosuil zit in het bos. Die tuinen tussen de grachtenhuizen zijn hier en daar net bossen. Heb je hem gezien? Nee, maar we horen hem. Hij zit de hele dag te roepen. Dan is hij zeker verdwaald. Of die ander is dood. Door die rottige bestrijdingsmiddelen. Dat kan. Dat kan. Die uilen zitten aan het eind van de voedselketen. Echt een hond die daar wat aan doet. Ook de Partij van de Arbeid niet. De Partij van de Arbeid gaf er eigen gaf. Sinds die linkse rotjongens daar aan de macht zijn. Maar je hebt toch zeker nog wel op ze gestemd? Nog wel. Maar als je die fusie met de PSP en de PPR doorgaat, weet ik niet of ik dat blijf doen. Wat moet je dan stemmen? Ik, ik zou het niet weten. Ik heb Roel van Duin gestemd. Roel van Duin? Ik kom je aan God van Bijlen? Omdat dat de enige is die wat om het milieu geeft. Goed goeie. De Jong heeft hem omschreven als een vleugje parfum... in de spruitjeslucht van het politiek gebeuren. De Jong is een idioot. Hij zou wel een goede dankboot kapitein zijn geweest... maar van politiek heb je geen benul. Gemene mij nou maar Sam er is wel heel wat verstandiger op gereageerd. In de eerste kabartestaat, in de eerste commune... van de Oranje Vrijstaat... treft het provetariaat in de vergadering bij 1 of februari in Agneton... De volgende maatregelen om tot een zelfsturende, onafhankelijke maatschappij over te gaan. De komen de maatregelen. Ten eerste, de oprichting van volksdepartementen. Dat zijn stuurgroepen van vrijwillige, onbezoldigde ambtenaren. De volksdepartementen zijn er twaalf in patrouw. Ten eerste, het volksdepartement voor publieke werken. Het zal zich voorlopig. Waarschijnlijk bezighouden met de aanplant van nieuwe groenvoorzieningen en de afbraak van autowegen. Ik heb er nog wel in. Ik wil hem wel even pakken. Nou. Ik ga hem zelf zien. Dit is de vlegel. Ah. Dat is een palingvel. Die gebruiken ze daarvoor. Dat is soepeler. Was die riem altijd zo lang? Ik zou niet anders weten. 25 centimeter. Bij de vlegels die ik tot nu toe gezien heb, was die knuppel zo dicht mogelijk tegen de stok gebonden. Nee. Volgens mij waren ze allemaal zo. Maar, ja. He, hebt u er zelf nog mee gewerkt? Wel zien werken, maar ja, toen was ik nog een kleine jongen. Want als je hiermee zwaait en je haalt je terug, dan heb je een dood punt waardoor het trekt. Ja. Zo'n knuppel moet schenieren. Ja, ik, eh, ik weet ook niet waarom ze het gedaan hebben. Maar zo deden ze het hier nou eenmaal. Heb je nooit gezien dat er een ijzeren knop op zat? Nee, is er dat wel. Hier niet, maar in Friesland. Als je een kerf stok maakt, dan maak je hem kwetsbaar. Ik kan me niet herinneren dat ik dat hier zien heb. Uw vader heeft er nog mee gewerkt? Ja. Maar mijn vader was tuinder. Kijk. Die witte plek. Daar heeft hij zijn hand gehouden. Maar is het wel een gekke plek. Helemaal uit balans...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 Zo, ga je door ja, oh, oh. Hebt u wel eens geduist? Oh, ja, ja, zat. Meneer, dat maar me lief is. Want ja. het was een ja, ja. Ja, ja, ja. Met zo'n vlegel? Ja hoor. Van wie heet die? Van Staal. Op de Achtergracht. Oh, ja. Zijn zoon net toch zeker? Want Staal is al lang ja. door. Ja, ja. zijn zoon. Ja, Staal, die heb ik nog goed kent. Ja, Rinus Staal. Thomas Staal. Rienus, dat was zijn broer. Die heb ik ook nog kent. ja. En uh, wat ga je ermee doen? Die gaat naar het museum. Yeah. <laughs> uh, die verbinding, was dat altijd zo lang? Ja. Yeah. Dat is palingveld. onverschrijdbaar. Maar zo lang? Yeah. Yeah. Ja, Dat kon al wel langer yes. zijn. Yes. Maar krijg je dan geen doodpunt elke keer dat je optrekt? <laughs> <laughs> Een doodpunt? Nee. Kijk, ik bedoel dit. Als ik zo... <laughs> Maar zo moet je niet tossen. Nee. Hoe moet het dan? Zevers. Zo. Hm. Zo? Ja, zoiets. Ja. Het lijkt erop. Maar ja, zo kun je toch geen kracht zetten? Ja, maar je moet ook niet. Nou, als je neus je de bloemzaden... Het waren bloemzaden? Ja, natuurlijk. Want die waren veel te fijn voor de machine... Dat gaf alleen maar nadig uit. Ah, en het graan? Ja, ah, dat had je hier feitelijk niet. Dan moet je verderop in de polder wezen. Ah, ik heb ook wel eens gezien dat ze die stok niet hadden versmald, maar dat ze er een ijzeren ja, knop op hadden gezet. Ja. Voor het breken. Ah, dat nee, hebben ze hier ook al nee. eens probeerd, maar dat is niks. Dat is niks, nee. nee. Ja, dat, uh, dat draait veel stoever. Ja, en, en het is nergens voor nodig. Want als je het goed doet, dan breekt hij niet. Nee. nee? <laughs> En wat Silvers van 3, wie je? Ja, Asjes, Asjes. Mark, hoe ver ben jij nou met dat boekje Voetbal? Hoezo? Omdat je daarna ook voor ons mocht leven. wat heb je dan voor werk? Ik zit in een commissie die zich bezighoudt met de geschiedenis van het brood. Er zijn er in ons land verschillende soorten roggenbrood, elk met een eigen verspreiding, en die probeer ik te verklaren. Interessant. Ja? Ik dacht eigenlijk dat jij met de dorstregel bezig was. Ook. Oh, ik ben overal mee bezig. Is het nog Ja, hè? Asjes? Om dat te verklaren zou ik een onderzoek willen doen naar wat er over brood in stedelijke keuren te vinden is. Oeh, daar moeten we dan maar zo over praten. Penny. Goed. Ik kom wel eens een keer langs. Zou jij dit jaar weer voor de nieuwjaarskaart willen zorgen? Kan een andere afdeling dat niet eens doen? Jouw afdeling is de enige die plaatjes heeft. Wanneer moet je hem hebben? Eind volgende week. Nou, liever we nog een paar dagen eerder. Want de drukken klaagden voor jou ook al dat we zo laat waren. En nog een paar dagen eerder. Goed. Ik zal zien... Jij bent jarig. Ik neem het je niet kwalijk, hoor. Het is verdomd stom. Ik zal jullie verjaardag in mijn agenda moeten zetten. Doe dat nou maar niet. Ja, dat doe ik wel. Welke dag is het vandaag? Zie je wel. Je weet niet eens welke dag het is. Maar jij toch zeggen wel? Dinsdag. Dan heb je volgend jaar niets meer aan. Aan het eind van het jaar neem ik het over. <lacht> Dank Word van je wel. Van Dank je wel. <lacht> en dat ja. je maar een grote jongen mag worden. Mag ik mij daarbij voegen? Nou, dan hou ik we we maar weer. Het leek wel of ze zat waren. Je hebt toch niets geschonken? Ik heb de indruk dat met de komst van de rode de sfeer op volkstaal enigszins veranderd is. Balk heeft gevraagd of wij dit jaar weer voor de nieuwjaarskaart willen zorgen. Wil jij daarmee belasten? Nee. Dat je dat nou niet eens kunnen weigeren? Hij staat op het standpunt dat wij de enige afdeling zijn die plaatjes heeft. Hè? Wanneer wilde je die dan hebben? Volgende week woensdag of donderdag. Had je dat nou niet wat eerder kunnen zeggen? Het moet altijd maar op het laatste nippertje. Ik wist het niet eerder. Ik weet werkelijk niet of het dat zo gauw kan. Jij belooft dat altijd maar... en het lijkt wel of je er helemaal geen rekening mee houdt... of wij dat wel aankunnen. Ik weet niet hoe ik zoiets moet weigeren. Maar ik wil het wel zelf doen. Of ik vraag het aan Freek Matsen? Nee, nu doe ik het natuurlijk. Ik wou alleen wel dat je me een volgende keer wat eerder waarschuwde... zodat ik er rekening mee kan houden.